7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bora Blekkenhorst en Lucella Carasso. Ja, het, Als het, heel het goed is uh, ja. Ja, heel uh, <laughs> wil Als het goed is, zullen wij dat veel horen de komende weken vanuit Londen. De vraag is een beetje hier, waar komt dat lied vandaan? U hoort het zo. Eerst het uh, NOS Nieuws met Kees Groot. Geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleiland kunnen op zijn vroegst volgende week weer naar huis. Dat heeft burgemeester Isabella gezegd op een persconferentie. Er worden nog asbestmetingen gedaan... en de eerste resultaten daarvan worden tegen het weekend pas verwacht. Dan moet dan ook nog een plan van aanpak worden gemaakt... voor het verwijderen van het spuitasbest uit de woningen. Bewoners van appartementen die niet zijn vervuild... kunnen waarschijnlijk in de loop van volgende week naar huis. Bij bewoners van appartementen met veel spuitasbest... kan dat veel langer duren. Woningcorporatie Mitros heeft woningen te koop staan... en daar kunnen gezinnen die hun huis moesten verlaten tijdelijk terecht. In Dordrecht zijn vijf mannen aangehouden op verdenking van drugshandel. De vijf komen uit Dordrecht en zijn tussen de 28 en 34 jaar oud. Vier van hen zitten nog in voorarrest. Het onderzoek tegen de vijf begon na een aantal tips... dat binnenkwam bij Meldmisdaad Anoniem... De afgelopen maanden werden tientallen klanten uh, opgepakt... die bijna allemaal weer vrij zijn. Begin juni werden panden in Dordrecht doorzocht. Daarbij zijn duizenden euro's en een paar kilo harddrugs in beslag genomen. Een rechercheur van het korps Gooi- en Vechtstreek is ontslagen... omdat hij informatie heeft doorgespeeld aan mensen buiten het korps. Daarnaast zou hij zich niet professioneel hebben gedragen... maar dat is verder niet toegelicht. Sinds begin dit jaar liep er een onderzoek tegen de rechercheur. De resultaten daarvan waren voor de korpsleiding aanleiding om hem te ontslaan. Noord-Brabant en Zuid-Limburg kampen met matige smok. De RIVM, het RIVM verwacht dat de luchtvervuiling zich uitbreidt naar het oosten van het land. Het gaat om smok door ozon. Luchtverontreiniging wordt door de zon omgezet in ozon. In de late middag en avond kunnen vooral asma-patiënten er last van hebben. Het RIVM adviseert om lichamelijke inspanning in de buitenlucht te mijden... Zolang het mooi weer blijft is er kans op smok in de middag en avond. In de loop van vrijdag stroomt schonere lucht het land binnen. En vanaf zaterdag is het waarschijnlijk afgelopen met de smok. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht kan hier en daar een mistbank ontstaan. Morgen is het opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen van 23 tot 28 graden. Vanaf vrijdagmiddag neemt de kans op buien toe. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Santana en Alicia Kies op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNorchijJazz.com. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De herkomst van ons volkslied in de documentaire U kunt via Twitter meepraten met ons programma. Mocht u daar nou behoefte aan hebben, hashtag R1 Sportzomer. Hier zijn Deborah Blekenhorst en Lucella Carrasso. Eerst naar Amerika, want daar komt de zender Fox News zojuist met nieuws rond James Holmes. Holmes is de man die afgelopen zaterdag 12 mensen doodschoot in een bioscoop in het Amerikaanse Aurora. En bij die schietpartij raakten ook 58 mensen gewond. Correspondent Ilko Bos van Rosenthal. Ilko, eh, welk nieuws is er over die moordpartij in de bioscoop? Televisiezender Fox News meldt op basis van bronnen bij de politie... dat de dader James Holmes van tevoren een, notitiebok, een notitieboek heeft verstuurd... waarin hij zijn moordplannen uitvoerig uiteenzet. Tot en met tekeningen aan toe. En dat notitieblok zou hij hebben verstuurd naar een psychiater... van de Universiteit van Colorado, waar hij tot voor kort ook studeerde. Fox News brengt dat dus nu als enige, ongeveer een uurtje geleden... op, bronnen van, op basis van bronnen bij politie politie en justitie, uh, Ja, als dat klopt natuurlijk uh, groot nieuws... want dat betekent dat hij van tevoren iemand heeft willen waarschuwen. Ja, leeft het gevoel dan ook dat dit misschien allemaal voorkomen had kunnen worden? Ja, daarvoor is er nog te veel onduidelijk. Uh, er zijn ook nog weinig reacties. Um, wat bijvoorbeeld niet bekend is, is wanneer hij dit precies verstuurd heeft. Hij heeft het verstuurd naar de psychiater... maar het is gisteren gevonden in de postkamer van de universiteit. En onduidelijk is wanneer het daar terecht is gekomen. Um, en wat we ook niet weten is of hij bijvoorbeeld contact heeft gehad... met deze psychiater, ooit les van hem heeft gehad en, uh, en dat soort dingen. Er zijn bronnen die melden aan Fox News... dat op 12 juli, dus echt ruim voor de schietpartij van vorige week, uh, dit notitieblok al verstuurd zou zijn. Maar er zijn ook bronnen die zeggen uh, dat het pas later is gebeurd. Wat in elk geval vast lijkt te staan, is dat dat notitieblok uh, bestaat. En neem van mij aan dat ze dat nu tot, uh, tot in de details aan het uitpluizen zijn. En ook zeker dat het van hem afkomstig is? Nou ja, Fox News is, is in dit opzicht een betrouwbare nieuwsorganisatie. Dus die zullen dat niet, niet zomaar melden. Ja, het lijkt erop dat het van hem afkomstig is. Maar we moeten dus nog even afwachten tot, tot het bevestigd wordt. Correspondent Ilko Bos van Rosenthal. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Sympathy for the Devil. Radio 1, Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Bij de Spelen zal het Wilhelmus ongetwijfeld een paar keer te horen zijn. Astrid Nauta zocht met muziekwetenschapper Louis Grijp uit hoe wij aan ons volkslied komen.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 Het Wilhelmus is eigenlijk nog maar kort het volkslied van Nederland, officieel. In 1932 heeft uh, de toenmalige minister-president een, een krabbeltje eronder gezet. Daarmee was het uh, officieel geworden. Maar dat Wilhelmus bestond eigenlijk al in die tijd... Uh, nou, uh, 300 jaar of daaromtrent. Uh, en daarmee is het ook het oudste volkslied ter wereld. Dit is ergens gedicht in naar 1570 ongeveer. De melodie is uit 1568, dat weten we heel precies. Het is in Frankrijk gemaakt. Um, het, uh, voor een lied tegen de hugenoten. En in, in zekere zin is het wel helemaal dan een soort tegenlied. Want dat is dan juist vanuit, toch wel vanuit protestants oogpunt. Uh, niet zozeer tegen katholieken, maar tegen Spanjaarden. Dus de, de zaak werd omgekeerd. En het, het was dan ook ge gedicht als een propagandalied voor Willem van Oranje, die een beetje moeilijk zat in die tijd. Hij was gevlucht in Duitsland en het liep van geen meter die opstand. Op een gegeven moment vallen de watergeuzen Den Bril binnen, 1572... en dan opeens dan, dan schiet de vlam in de pan en gaan de mensen het Wilhelmus zingen. Dat hadden ze toen even heel erg nodig. Om, ja, ze hadden een symbool nodig om, uh, om zich achter te scharen. Dat was die prins aan één kant. Uh, uh, ze hadden vlaggen uh, en ze hadden het Wilhelmus om te zingen... en vooral ook om te blazen op... Trompetten. Op de een of andere manier lag het Verhelmers lekker op trompetten. Dat was niet vanzelfsprekend, want dat waren in die tijd instrumenten zonder pistons. Dus kon je niet, niet alle noten opspelen. Maar het Verhelmers lag lekker op het trompet, zeker het begin. Dat, het schalde zo lekker uh, weg. En dat, dat lees je ook overal in oude verslagen: dat het Verhelmers werd geblazen vanaf het kraaiennest op schepen. als ze uh, bijvoorbeeld als ze een vijandelijk schip aanvielen en uh, dan werd er gemanoeuvreerd... en de, nou ja, de, de, de kanonnen werden in de geschutspoorten uh, gemanoeuvreerd... en dan vlak voordat het losging bliezen ze het wel vanaf het kraaiennest... en de andere kant die bliezen dan hun, de nou, dat was het Engelse tune of de Spaanse tune... en dan, dan schoten ze op elkaar. Dus dat was een manier om de eigen uh, soldaten en matrozen uh, moed in te blazen, letterlijk. Werkt dat nu ook zo bij de sport? Er is eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen een, een, een, een, een zeeslag in de 17e eeuw en een voetbalwedstrijd. Nu, dat is, voetbal is oorlog, heel duidelijk. En daar moet bij gezongen worden om, eh, om, elkaar moet, althans, nee, om jezelf moed in te, in te spreken en te, en te zingen. Dus dat is, die functie van het is wat dat betreft niet zo heel erg veranderd. Alleen toen het Wilhelmus gemaakt werd in de 16e eeuw, toen bestond er nog. Het, het hele idee van volkslied als nationale hymne dat, dat was er nog niet. Dat is pas iets uit de 18e eeuw. Dat hebben de Engelsen met God Save the King toen nog eh, bedacht. En later kwam de Marseillaise. Dat waren de, toen de nationale hymnes. En toen hadden wij al lang en breed dat Wilhelms. We Alleen werd dat niet zo heel erg gewaardeerd, want dat was al heel oud en dat zongen de mensen op straat. En dat was niet zo'n deftig. Lied wat eh, nationale hymnes werden in die tijd, 18e eeuw, werden bijvoorbeeld in het theater gespeeld of gezongen. na afloop van een, van een voorstelling. Dat soort, eh, soort. Dit is iets van, van, de, van, het, van de betere milieus die, de, die zich met eh, nationale zaken bezighielden. Dus het Welms was eigenlijk niet zo geschikt voor een als officieel volkslied en daardoor is het. Uh, in, toen het Koninkrijk der Nederlanden werd uh, uitgeroepen. Dus begin 19e eeuw. Toen was er even de vraag van wat doen we met dat volkslied. Wij moeten nu eigenlijk ook zo'n zo zo nationale hymne hebben. Uh, er waren wat pogingen om het Wilhelmus weer te revitaliseren. Ze hebben het uh, nieuwe, nieuwe teksten gegeven en zo. Dat werkte allemaal niet zo erg. En toen is op een gegeven moment een wedstrijd uitgeschreven... voor een echt nieuw volkslied. En dat is toen wie in Nederlands bloed door daderen vloeit geworden van... Hendrik Tollens, de grote volksdichter. En daar is muziek bij gemaakt door Wilms. Dat was een, eigenlijk een Duitser, die in Amsterdam, uh, uh, muzikus die in Amsterdam werkte. Um, dus dan had het Wilms concurrentie. In zijn begin is het weer. Klopt um, Wie Nederlands bloed door daderen vloeit, van vreemde smetten vrijheid... Namelijk het niet. En dat is een, uh, een tijd lang uh, het Nederlandse volkslied geweest. Min of meer officieel. Uh, dat was deftig. En eind 19e eeuw begon de populariteit van Wie Nederlands Bloed te tanen. En kwam het voor Helmus op onverwachte wijze terug. Het was eigenlijk altijd blijven bestaan in, in, zeg maar, in kringen. Um, als, een, uh, ja, als een soort partijlied, uh, ook uh, nogal Calvinistisch getint eigenlijk. Dus werd vaak tegen, tegen katholieken gebruikt. Um, op een gegeven moment werd er uh, in Oostenrijk... een, um, een compositie geschreven door Kremser, een uh, componist ter plaatse... Um, die als basis voor zijn compositie gebruikte Valerius liederen uit de Nederlandse gedenklank, maar dan met Duitse teksten. En hij maakte een cyclus van over het heldendom van Willem van Oranje... en dat eindigde dan met het Wilhelmus. Wilhelmus van de Stade, en ik van dat stuk maakte enorm veel indruk. En onder meer op keizer Wilhelm II, die heeft het... Wilhelmus, daar was hij het meest uh, verrukt van. Ook al misschien wat hij zelf Wilhelm heette. Um, en dat heeft hij laten verplicht stellen voor um, gymnasia. En uh, het werd op een gegeven moment ook een militaire mars. Dus um, in een van de Pruisische armeemarsjes, zoals dat dan heet... werd het Wilhelmus uh, gebruikt samen met andere liederen, Nederlandse liederen van... Uh, Adriaan Valerius. En zo trokken de Duitsers de Eerste Wereldoorlog in op het Nederlandse tonen van het Wilhelmus. In uh, Duitsland is het Wilhelmus ook toch uh, lange tijd populair gebleven. Dus de, die, die, die gymnasiasten moesten dat leren. Op een gegeven moment kwam het bij de uh, kwam het binnen... Uh, dat, dat waren mensen die uh, in grote getalen uh, gingen kamperen... Uh, op hun luiten en fluiten en monolinespelend. Uh, en daarbij liederen zingend. En volksdansen en al die dingen meer. Uh, daar zaten we Helms ook tussen. En ergens is, daar, is, het, uh, is het verward geraakt met een oud Turnlied. Turnerslied. Want de Duitsers waren erg goed in, in turnen. Dat, dat er waren allerlei clubs. En, uh, en die hadden allemaal liederen. Elke club zijn eigen lied. Um, en um, dat, dat heette wen Alle Oentrooi Werden. Dus als iedereen ontrouw werd, dan blijven wij toch trouw. Hè. Dat, maar dat, ging dan, over de, dat werd, ging dan aanvankelijk over die turners. Maar dat werd op een gegeven moment ook op de, de Duitse natie geprojecteerd. En dat werd uiteindelijk een, een groot lied in de Hitlerjugend en beweging. Uh, en dat werd gezongen op de melodie van het Wilhelmus. is dat een beetje aakelijk om te horen... maar dat, uh, uiteindelijk is, uh, werd er in de, tijdens de, de Tweede Wereldoorlog ook... het Verhelmus aan twee kanten gezongen. Aan de ene kant door Nederlanders die met het Verhelmus op de lippen... voor het vuurpeloton stierven en vreselijke verhalen over. En aan de andere kant NSB'ers die het Verhelmus ook bleven zingen. Dan liever zonder eerste couplet, want dat ging te veel over de koningin... Die, uh, die hun niet moest hebben. Uh, maar dan wel het zesde couplet... Dus aan beide kanten van de scheidslijn klonk het weer helmens. Maar dat is ook eigenlijk ook heel uh, uh, uh, normaal bij dat soort nationale hymnes. Dus die werden vaak van elkaar overgenomen.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 Jackson. I'm beginning to see the light. Bovenop het dak van een parkeergarage van een winkelcentrum in Londen heeft NOC NSF iets bijzonders neergezet. Het heet het High Performance Center met fitness, vergader- en massageruimtes voor de Nederlanders, zodat ze niet in de rij hoeven te staan met de duizenden andere sporters uit allerlei landen. Manager Camille Maase en chef de Michon Maurits Hendricks gaven vanmiddag een rondleiding aan de pers en ze lieten zien dat dit centrum. Pal naast het Olympisch doorplicht. Ja, het, is, het, is, uh, het is hemelsbreed. Is het is niet meer dan zo'n zo meter of uh, 300, denk ik. Hè? Dus, dus echt heel dichtbij. Nou, dit, dit, dit is echt uh, de kamer zeg maar, uh, die waarschijnlijk de harten van jullie doet kloppen. Hier uh, ja, vindt onze technologie... Uh, dit is onze technologiekamer, zeg maar. Camille Maassen, oud hardloper. Hij is min of meer de baas van het HPC. Hier gebeurt namelijk alles op het gebied van video. Ik zie hierom dus uh, 5, 6, 7, 8, 9 camera's... Nee, we hebben hier uh, twee dames die uh, alles weten van hoe je om moet gaan met uh, de OBS-feeds. Dus die, uh, die speciale kanalen van, uh, van Lokog, de, de organisator van de Olympische Spelen. Uh, op een andere locatie in het dorp worden die signalen allemaal op een batterij van twaalf uh, laptops, als ik het wel heb, verzameld. Uh, die kunnen dan uh, hier geanalyseerd worden. coaches kunnen ook hierheen met de eigen laptop uh, alles doen uh, rondom videoanalyse. Gewoon lean en mean, mooie schermen, goede computers, goede verbindingen met name. Heb Je het gevoel, Camille, dat je ook die, die sporters moet overtuigen om hier naartoe te komen. Van, jongens, dit is er ook. Dat je bijna reclame moet maken om hier eh, ja, die stap uit dat Olympisch dorp te maken. Ja, kijk, een klein beetje reclame, als je het zo wil noemen, eh, nou, die, die maken wij in ieder geval. Eh, en dat is met name omdat we dit voor het eerst doen. Nederland heeft dit nog nooit eerder gedaan. Daar we landen als eh, nou, de grote sportlanden, Australië... Het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten... die hebben al, al gedurende vele, vele spelen dergelijke centra ingericht. Wij doen het voor het eerst. Dus de Nederlandse sport... de, ja, de doorsnee Nederlandse teammanager, Nederlandse coach... laat staan, de Nederlandse sport... is met een dergelijke setting uh, nog niet bekend. Dus ja... Dat dit er nu is, dat moet je communiceren, zo kun je het ook noemen. Nou, ik denk dat als je, uh, ik bedoel, ik, ik denk gewoon als coach, als je aan de slag gaat en je praat met je collega bondscoaches over: jongens, welke faciliteiten hebben we nou nog nodig die we in het dorp niet kunnen realiseren, dan komt er een lijstje uit en dan denk je heel snel: ja, dat heeft alleen maar zin als dat gewoon op loopafstand zit. Uh, als je daarvoor een busje in moet of, of een kwartier op de fiets... dan, dan denk ik toch dat veel sporters uh, daar geen gebruik van maken. Nou, vanuit die uh, optiek uh, kan je heel simpel met een passer kan je er een uh, cirkeltje omheen trekken. Ja, dan was dit ongeveer wel de enige plek waar je, waar je dat kan doen. En terwijl ik samen met een grote groep collega's uitkijk... over een zonovergrote Olympisch dorp... vertelt Maurits Hendricks nog één keer wat nou precies het doel is... van dit high-performance center zo dicht bij de atleten. Waarom is het neergezet? Nou, dit is... Uh, neergezet voor de Nederlandse Olympische sporters en, uh, en de coaches. Wij kunnen in het Olympisch dorp onmogelijk alle staf... Uh, een accreditatie geven die wel een belangrijke rol vervult... voor onze Nederlandse topsporters. Nou, uh, dat hebben we hier hebben we die werkruimtes ge, gecreëerd. Dus hier kunnen... Die mensen werken, de persoonlijke fysiotherapeuten... maar ook raceanalisten die we in het dorp niet kunnen voorzien. En ten tweede hebben we hier een, een kracht- en fitnessruimte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 Wie hier aan het werk is. Maar dat kunnen we misschien nog wel eventjes vragen. Ja, in ieder geval. Uh, Celine is hier dus al geweest. En misschien nog steeds hier. Bas Verwijlen en zijn uh, vader, coach, zijn hier geweest. Uh, Hinkelien Schreuder heb ik hier vandaag gezien. De komen vandaag, ja, er komen vandaag meer uh, zwemmers en zwemsters, voor zover ik weet. Uh, badminton delegatie is hier vanochtend al geweest Dus dat is uh, allemaal al deze ochtend Moet ik wel zeggen, enigszins bewust gekozen voor de tijd rondom de lunch Zodat hier dan juist eigenlijk de minste sporters zijn Want die sporters willen gewoon hun ding kunnen doen En we hebben dus besloten om de rondleiding voor de pers te doen Juist op dat moment ja, dat zo min mogelijk sporters gestoord worden Dus dat is puur beredeneerd vanuit de sporter uh, Misschien een beetje flauw voor jullie uh, maar ja, Wij denken gewoon puur en alleen vanuit het perspectief Hoe zorgen wij ervoor, hoe kunnen wij een klein steentje bijdragen aan het succes van de sporters en dat proberen ze te doen met dit High Performance Center in Londen. Ragnar Niemeijer kreeg daar die rondleiding vanmiddag. Ja, en zoals al eerder gezegd zijn de Olympische Spelen stiekem vandaag al begonnen. Want de voetbalsters van Groot-Brittannië wonnen eerder vanavond met 1-0 van Nieuw-Zeeland. En de andere wedstrijd, ja, die is nog bezig. Team USA maakt haar favoriete rol toch wel waar hoor tegen Frankrijk. Want het is 4-2 voor de Amerikanen. Wij zijn klaar, Deborah en ja. ik wensen u een goede avond. Radio 1 Sportzomer gaat natuurlijk door. Um, Petra Possel, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Cultuurzomer na half acht. Zeker, en we gaan een half uur praten over geld, over economie... met econoom en beurscommentator Matthijs Bouwman. Over Moody's, over Griekenland, over Europa... en alles wat met de portemonnee heeft te maken. Maar eerst het nieuws met Kees Groot.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 Het RIVM adviseert om lichamelijke inspanning in de buitenlucht te mijden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Petra Possel. Goedenavond, De gast is econoom en beurscommentator bij RTLZ. en columnist bij het Financiële Dagblad Matthijs Bouwman. Goedenavond, Zo. leuk dat je er bent. Uh, we hadden je eigenlijk niet op een beter moment kunnen uitnodigen dan vandaag. Alhoewel alle momenten van dit jaar wel goed waren. Ja, ja. De afgelopen drie jaar eigenlijk wel uh, zitten we eigenlijk continu in de crisis. Af en toe het, vlakkert het even op. En het vlakkert nu heel erg op met dat ja. Moody's verhaal van gisteren... van de Amerikaanse kredietbeoordelaar die met een waarschuwing voor Nederland kwam. De schuldenlast van Griekenland is ook weer nieuws waar vandaag ook ja. weer van alles over uh, te zeggen valt. Die is nog hoger opgelopen en die gaat ook niet meer teruglopen, als ik het goed begrepen heb. Is dit... Zeg maar your finest hour? <laughs> nou, nee, dit duurt mij allemaal veel te lang. Ik, de lol is er wel langzamerhand vanaf. Ik, ik geniet natuurlijk als econoom geniet ik wel van dingen die in, in de werkelijkheid gebeuren. En het laboratorium wat we nu eigenlijk uh, in de werkelijkheid hebben gemaakt... om alles ja. eens uit te proberen. Maar ja, de kredietcrisis begon eind 2008. En uh, dat is toch alweer bijna vier jaar geleden. En dat duurt te lang. De crisis duurt te lang. Nou ja, er is geen echte nieuwe verhalen. Het is eigenlijk steeds nog steeds... het is elke keer hetzelfde. He, banken met problemen, overheden die te weinig doen... het laten aanmodderen... beurskoersen, die is een weekje goed... gaan we daarna toch weer instorten. Dus het... Nee, het, en, en het is ook heel vervelend... dat dit nou plaatsvindt in ons... He, in ons werelddeel. Het is heel leuk om hierover te schrijven in Argentinië of als in Indonesië gebeurt. Heel interessant en theoretisch, maar ja, het Omdat komt wel het dichtbij. Raakt, nou, Dit komt dichtbij. Het gaat om onze welvaart. Ja. Ik las een verhaal dat jij in ieder geval al wel hebt gezorgd. dat uh, na een hectische dag op de beurs. Uh, een deel van je geld naar een veilige haven is verscheept. Oh ja? Ja, dat heb ik gelezen in een artikel. Is dat waar? Nee, ja, een keer. Oh goed, een keer met, uh, met, de S, met, uh, met een bepaalde bank. Ja, ja het is. Ik, ik had. Ik had uh... Je hebt de eerste letter al verraden. Ja, ja goed. Nee, het waren meerdere banken. Dat geld is flink is in 2008 flink heen en weer gehoopt. Het was niet mijn geld. Het was het geld dat ik geleend had voor een verbouwing. Oi. Wat de bank al had gestort. Ze hadden het eigenlijk in depot zullen houden. Maar goed, ze stortten het al. Prima. Maar die verbouwing was nog niet begonnen. Dus dat moest ja, een beetje renderen. Dus dat is op allerlei plekken geweest waar je enge verhalen over daarna hebt gehoord. En ik heb het elke keer wel op tijd er weer vanaf gehaald. Maar het is wel eens gebeurd dat ik terugkwam van de, van de beurs. En s'avonds laat nog met mijn rugzakje om en mijn regenjasje aan. toch even ingelogd heb. <laughs> om het toch weer even verder op te hopen. Ja, dit is wel heel spannend, Nou, klikken. maar dan zie je ook hoe, hoe eng het is geworden. Vroeger moest je nou van nog in de rij staan bij de bank. Maar tegenwoordig gaan die bankruns met een klik op de, op de muis. Hè, Fortis is gewoon in een paar nachten leeggetrokken in 2009, met, met een, 2008, met een paar klikken. Uh, op de muis en niemand die het ziet. Nou, nou geld jij als een van de snelste jongens in de branche. Dus jij nou, weet... Wat valt wel mee, hoor. Nou ja, goed, ja. daar is een keer een pol oh, geweest... Okay. en dan kwam oh. je heel hoog uh, uit. Uh, dan denk ik, dan weet jij dat dus als eerste. Dus ik moet eigenlijk vrienden met je worden. Nou, ik, kijk, als ik veel verstand zou hebben van beleggen... of wat je met je geld moet doen... dan was ik natuurlijk geen journalist... En het, is, het is theoretische kennis, maar vingerspitzenkevuil heb ik helemaal niet. Ik verlies altijd met spelletjes waar het als het om gegokt wordt... of als je slim moet zijn, om een monopolie. Nee, het is boekenkennis met een, met een journalistieke interesse. Maar je moet niet achter mij aanlopen om mijn beleggingen... als ik zal zo hebben, te volgen. Mm -hmm. Sterker nog, ik beleg niet eens. Nee. Je hebt geen beleggingen. Je hebt eigenlijk ook geen kapitaal, begrijp ik. Ik ben journalist, hè? Ja. <laughs> dus, valt het is gewoon voor 50 euro een stukje schrijven. Ja, dat nou, is het er ongeveer, ietsje Ja, ietsje beter. Maar, uh, maar het, ik, heb, ik heb beleg niet omdat ik er geen geld voor heb. Geen verstand van heb. Tenminste, actief beleggen. Weten van nu is het moment om te kopen. En, uh, en omdat ik het uh, niet helemaal kies vind. Ik vind dat als je het over beursfondsen praat en schrijft... dan moet de, de lezer of de luisteraar moet er altijd, of de kijker moet er altijd van uit kunnen gaan... Dat je dat niet uit eigen belang doet. Nee. Dus, dus Willem Middelkoop, die hier in dit programma zat... en ondertussen ook uh, ons allemaal heeft aanbevolen... om heel veel in goud te investeren. Die combinatie zou jij niet gelukkig vinden. Want nou, die ik bedreven heb daar geen oordeel ook... over. Ja, ja, ik is goud weer een die... ander verhaal. Hè? Want de, voordat je de goudkoers gemanipuleerd hebt vanuit, uh, vanuit Nederland... dat is gewoon een wereldwijde markt. Um, nee, ik heb diep respect voor Willem, want die heeft het veel zien aankomen. En die is natuurlijk ook, wat je ook kunt zeggen... put your money where your mouth is. Als je echt gelooft dat het een bepaalde kant op gaat... en dat er een crisis eraan komt... Wat nou ja, hij ook heeft Wat hij, wat hij heeft zei, heeft al voor, voor ja. 2008. Ik Zeker. niet, hij wel. Ja, en heeft hij wel laten zien dat, het, uh, dat hij dat ook echt geloofde... door zelf ook zijn posities in te nemen. En dat goud, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Want ik had het idee dat dat toch eigenlijk allemaal niet, te, dat het allemaal niet zo heet was... als het. het nou, wel hoor, ja. Nou ja, in het laatste jaar niet meer. Dat is nu een beetje, hè, dat is wel, is wel een beetje ten einde, die rally. Maar uh, mensen die uh, op uh, instigatie van Willem op tijd zijn ingestapt... Dat uh, zijn gelukkige mensen. Nou, zijn grote fans van hem. <laughs> dat kan ik je af vertellen. Heb jij dus ook niet gedaan. Nee. Nou, loopt die temperatuur op? Dat vindt iedere journalist uh, in deze branche natuurlijk... toch op een bepaalde manier wel spannend. Er is een koortsachtig gevoel nu deze week. Ja. En dan hoor ik dat jij volgende week... Met je, met je voeten of in een pierenbadje of in ja. het zand zit... maar in ieder geval op vakantie gaat? Nou, Ik neem vrij. Ja. Ik weet niet of ik, ik wegga of niet, maar ik neem vrij. Um, Wat betekent dat voor jou, voor jou in je vak op dit moment? Nou, de, goed, vorig jaar had ik ook de maand augustus vrij. Ik heb, er zijn niet vakantie kansen om vrij te nemen. En uh, in augustus ligt er best wel veel stil. Uh, dus dat is een goed moment. Uh, toen knalden ook de beurs keihard in elkaar. Dat is ook echt zo'n dieptepunt van de crisis, vorig jaar augustus. Het was ook heel slecht weer. Dus ik zat op een camping op een waddeneiland En uh, nou, aan de ene kant voelde dat wel uh, raar om daar niet aan bij betrokken te zijn op zo'n moment. Ik kreeg ook heel veel telefoontjes: van kun je er even iets over zeggen? Maar. Uh, ja, het, was, het kan dus wel. Als je het even, even laat liggen... dan ik ben ik ook geen vitaal onderdeel van de oplossing van de crisis. Dus dat kan wel. Ja, dus je hebt je ervan kunnen distancieren? Ja, ja, uiteindelijk op het eind van, van die, van die drie, vier periode, ik denk na twee weken... Eh, belandde ik wel af en toe weer in een, in, een, in een talkshow of zo. En dat voelde ook meteen al niet meer als vakantie. En ik denk dat het wel belangrijk is. Ik werk best wel hard door die crisis. En belangrijk is om af en toe even op nul te gaan. Kijk, en als, ik, als je nu... de afgelopen drie jaar geen krant had gelezen... als gemiddelde Nederlander. Het nieuws niet had gevolgd. Geen RTL had gekeken. Dan had je eigenlijk... waarschijnlijk nog helemaal niet zoveel gemerkt van de crisis. Want, het... want dat, dat is namelijk... een andere werkelijkheid. Ja. Dat is de niet-media-werkelijkheid. Dat is ja. de, de dagelijkse werkelijkheid. Hey, mensen zullen nu merken... dit jaar, vorig jaar, dat de koopkracht wat tegenvalt. Maar ook dat moet je eigenlijk verteld worden... voordat je het keihard voelt. He, er is iets aan de hand, waarom kom ik niet meer uit elke maand. Ze zullen... Uh, als je je baan verliest, merk je het natuurlijk helemaal. Maar de gemiddelde Nederlander, keurig, anderhalve baan. Banen zijn behouden, zoals de meeste mensen gewoon hun baan hebben behouden. Uh, de inflatie is bijgehouden met het loon. Die hadden het eigenlijk niet doorgehad. Dus het is ook... Hè, de media maakt er, maakt er natuurlijk ook meer van... dan het voor mensen persoonlijk is. Het enige wat wel aan de hand is, is dat we in een periode leven... waarin er gewoon een kleine kans is op een heel groot ongeluk... Nou, ik denk dat de me meeste mensen dat wel willen weten... en daarover geïnformeerd willen worden. Mm -hmm. maar, ja, maar toch suggereer je nu dat, dat er wel een heel groot gat gaat... tussen, tussen die mediawerkelijkheid en, en de werkelijkheid waar, waarin wij leven. Net zo goed als tien jaar geleden... toen wij allemaal geld moesten gaan lenen... duurdere huizen moesten gaan ja, kopen. Nou, dat hebben we dan weer wel allemaal gedaan. En dat hebben we ook allemaal ja. gedaan. omdat ja. dat een. Nou, we hebben gewoon gedaan wat we dat graag wilden. Ik geloof niet dat mensen opgehuurd zijn. Sommigen wel door hun bank. Maar mensen vonden het ook een onwijs leuk idee... Om en een huis te kopen en nog eens overwater te verzilveren om er ook nog eens een keer een nieuwe badkamer in te zetten. En eventueel een tweede huis. Ja, en het was, je kon je vragen stellen bij waarom leent de bank mij dat allemaal dat geld uit. Maar dat soort vragen die stellen mensen toch ook vanuit zichzelf. Niet heel erg snel. Die nemen het gewoon in dankbaarheid aan. Uh, nee, op dit moment is het. Is het uh, de crisis is eigenlijk nog steeds redelijk ver van de gemiddelde Nederlander af. Heel anders als je een Spanjaard of een, of een Griek bent natuurlijk. De bezuinigingen beginnen pijn te doen, de koopkracht begint te dalen. Maar tot nu toe, hè, ik spreek vaak mensen die zeggen... van ja, als dit nou de crisis is, nou doe er dan nog maar eentje. Mm -hmm. en het geldt niet voor mensen die een eigen bedrijf hebben... niet voor mensen die werkloos zijn geworden... maar wel voor mensen die daar allemaal doorheen zijn gegaald. Ja. Maar als je dit nou uh, toepast op het onderwerp Moody's kredietbeoordelaar... gisteren komt, dat, uh, komt, komt dan dat we misschien die AAA-status uh, als Nederland kwijtraken. Ja. Vandaag komt daar overheen dat Duitsland ook niet meer helemaal ja. safe is... Ik heb de kranten erop nageslagen. Ik heb natuurlijk naar mijn grote goeroe, Matthijs Bouwman geluisterd. Ik heb gelezen wat jij erover hebt geschreven. En ik kom daar dan ook niet zo heel makkelijk uit. Want de een zegt, oh, rustig maar, dat komt allemaal goed. Het ja. is allemaal een boel, poeha, stelt niks voor. En de ander zegt, jij bijvoorbeeld. Ja. Dit, dit is wel degelijk iets wat we serieus moeten nemen. Ja, ja het zijn allemaal tekenen aan de wand. Kijk, ik, ik vind niet dat... Dat heel Nederland opeens de rapporten van Moody's moet gaan zitten lezen. Want het kan ons wat schelen wat een of andere analist. er zijn maar een paar mannetjes die dat dan bedenken. over Nederland te zeggen hebben. Bovendien, er is nog geen echte afwaardering. van onze kredietwaardigheid. We het hebben is nog een steeds triple E. Het is iets van. nou, de komende half jaar gaan we eens kijken. en de kans bestaat dat we naar beneden gaan. Mm -hmm. En dan zijn we niet meer triple E, maar dan zijn we nog altijd heel kredietwaardig. Dus het is, feitelijk heeft het niet direct een relatie met de werkelijkheid. Maar dit soort dingen die, ja, die moet je in verband zien met alle andere gebeurtenissen. En ook dat er dat, dat nog steeds dus de wind uit de verkeerde kant staat. En dat we nog steeds van de weg dreigen te waaien. En we niet lekker de wind in de rug hebben. En daar hoort dit ook weer bij. En, en je zegt ook, je schrijft ook, dat dit tast onze geloofwaardigheid aan. Wij waren altijd een, een dijk van een natie op dit gebied. Ja. En, en nu, nu brokkelt het dan toch wel af. Nou ja, het, het, probleem het, is, ja, het probleem is voor een klein land als Nederland... die toch ook moet lenen hè, op de kapitaalmarkt. En onze eigen pensioenfondsen moeten bereid zijn om aan ons te lenen. moeten dat ook mogen, want die mogen niet zomaar aan iedereen lenen. Uh, maar we moeten ook van internationale partijen moeten we geld zien op te halen. Um, ja, Die kunnen dan kiezen tussen Duitsland en Nederland. Nou, Duitsland, groot land, uh, veel veiliger nog dan Nederland. Hè. Ja. Zoveel differentiëren. Eén ongelukje krijgt Duitsland niet op de knieën. Um, en dan kies je voor Nederland. Nou, die krijg je ietsje meer rente. Nou, als Duitsland nou geen triple E meer is... dan is dat ja, niet zo heel erg voor Duitsland. Toen Amerika's zijn triple E bij Standard Poor's en Poors... een andere kredietbeoordelaars verloor, gebeurde er ook niks. Toen Japan hem afgepakt kreeg, gebeurde er ook niks. Maar voor een klein land als Nederland... en we zitten in eigenlijk een an hele andere... Uh, schoonheidswedstrijd zijn wij aan het acteren. Ja. De kleintjes die moeten zeggen... kijk, ik ben ook mooi, ik ben een leuk alternatief voor die grote. Betaal ietsje meer rente, ik ben net zo goed. Nou, en dan kan het wel heel schadelijk zijn om een smetje te hebben. En dan wil je eigenlijk het liefst in de allerbeste aller topcategorie zitten... van kredietwaardigheid, Zodat niemand over je kan twijfelen. Zodat iedereen tegen zijn baas kan zeggen als hij zijn fondsen moet beheren. Ach, ik heb het geld uitgeleend even voor twee jaar aan Nederland. Oh Nederland, altijd goed. Mm. Nou, dat wil je eigenlijk wel bewaken. En dat komt in gevaar. Nu horen wij dit soort dingen. Een poosje geleden wist ik natuurlijk helemaal niet wat triple E was. Nee. Jij wel, ik niet. Uh, het is jouw vak, het is mijn ja. vak dan nog net niet. Kijk, ja, was sneu dat je nu moet weten wat triple E is. Het nou ja, zijn leuke dingen om te weten. Ja, dat is, dat is zeker ja. waar. Maar ik vraag me ook af: uh, wat is de invloed van al die informatie eigenlijk op op het reilen en zeilen van, van, van, van het hele economische veld. Ja. Bijvoorbeeld Europa. Nou, ja, Moody's en, en Standard Poor's en al die kredietbeoordelaars... Die, ja, die hebben eigenlijk niet heel erg veel invloed op hoe het gaat. Die zijn wel een factor. Die kunnen de paniek verergeren. Ze komen altijd met hun waarschuwing op het moment dat iedereen juist probeert het blandje te blussen. En dan komen zij nog een keer met hun vlammenwerpen eroverheen. Ja, dat ik eigenlijk ook nee. niet. Nou ja, ze zijn ook niet te vertrouwen. Het zijn commerciële bedrijven. Voila, daar zijn we ja. er al. Ja, dus je moet ook niemand vertrouwen. Maar hetzelfde geldt voor de, voor de politicus waarop je stemt. Die moet je ook niet 100% vertrouwen. Maar ook... dan de beurscommentator. Mensen zoals jij. Jullie hebben geen belangen. Je hebt geen nee. aandelen. Nee. Zelfs jullie spreiden een enorme verdeeldheid tentoon. Dat heb ik vandaag echt gewoon gezien in de krant. De trouw ja. uh, komt met echt 100% andere mededeling dan de ja. volkshand. Ja, nou, ik zou dan uh, gewoon goed uitkiezen naar wie je luistert. <lacht> ja. ja, dat kan ik moeilijk... Kijk, er het, het, het, het, het, het, het, het, is een verschil tussen economie en journalistiek. He, er zijn heel veel journalisten die schrijven heel nuttig over, over economie. Um, maar schrijven vaak op wat economen vertellen... En dan krijg je de ene dag, is het dus dit, de andere dag is het dat. Want ja, net welke economie je spreekt, er zijn nou eenmaal verschillende scholen in, mm -hmm. uh, in de economie. En jij bent wel van de afdeling de vrolijke lichtheid van het bestaan? Ja, als, als, als, als stijlfiguur. Als stijlfiguur. Maar als voilà. econoom ben ik meer van de sombere noes te werken. En alles komt goed als je maar hard moet okay. je best doet. Dat school. is eigenlijk de, de kern ja. van jouw betoog is somber, maar de verpakking is, is licht ja. en vrolijk. Ja. Ja, dat en dat ook toegankelijk. Ook. Begrijpelijk voor mensen zoals ik. Ja. Nou, dat hoop ik. Ik heb niet zo heel veel te bieden als, als journalist of nieuwsjager. Ik heb, ik, ik heb altijd gemerkt dat als ik een nieuwtje heb... dat ik het zelf niet eens zie, maar dat de hoofdrector me erop moet wijzen. Dus dat gaat het niet worden voor mij. Ik ben op, heb een degelijke opgeleiding gehad hier aan de UvA... aan de overkant van deze studio uh, in Economie. Ik ben erin gepromoveerd... Met één nog in het Land der Blinden, daarmee eigenlijk. Je bent de rechterhand van Noud Welling geweest? Nou, nee hoor. Nee, ik was nou, ja, daar. Ach oké, okay. je, je bent. Je ze secretaresse. Dat een hele belangrijke ja. functie. Ja. Ja. Um, nou, twee jaar was dat bij de Nederlandse Bank. Ja, maar daar dat, dus nou, kijken ik, we niet overheen. Nee, oké. Okay. <laughs> ik, ik heb daar wel. Nee, goed, dat mag ook iedereen weten. Ik schaam me daar niet voor. Het was een hartstikke leuke leerzame tijd. Um, ik heb gehoord dat je bij de Libelle of de Magiet ook hebt gewerkt. Nee, ik heb VT Wonen heb ik een column geschreven. Oké, oh, oké, okay, okay, ja. nee. Ja, dan ook zijn of. dat verdachtmakingen. <laughs> nou, als ik een column ja. in de Van Margriet zou krijgen, zou ik het hartstikke leuk vinden. Ja, ja. ja. ja juist ja. Om, om het brede publiek wat je dan. Ja, maakt. Nou, dat is wat ik te zeggen. Ik, ik, ik bedoel, die, ik ken, die boekenkennis ken ik wel. En nou is de lol. Want economie is niet zo ingewikkeld als natuurkunde of sterrenkunde. Maar economen maken het vaak wel minstens zo ingewikkeld. Mm -hmm. De lol is om te laten zien dat het eigenlijk wel een logisch te begrijpen mechanisme zijn. Af en toe niet. Af en toe gaat het tegen je intuïtie in... Uh, gaat het tegen je smaak in en wat je goed vindt aan de wereld? Hè? We willen eigenlijk allemaal hetzelfde verdienen en eerlijk en alles spreiden en de rijken belasten en dat geven aan de armen. Nou, daar zitten grote nadelen aan. Die kun je mensen wel proberen duidelijk te maken. Maar ja, dat, dat is dan mijn. Nou, als ik dan een missie heb, is het, is het zoiets ja. van zorgen dat het een beetje begrijpelijk is. Ja, en dat, die missie verkondig je ook in je boek De elektrische spijkerbroek en andere avonturen in de economie. Uh, twee jaar geleden uitgekomen bij uitgeverij Balans. Waarin je ook zegt van dat praten over economie, dat schrijven we ook over economie. Het is eigenlijk een beetje hogere wiskunde geworden. En daardoor ja. heeft het zich ook vervreemd van de gewone mens. Ja, de economen hebben, hebben, zijn, hebben ook een wake-up call gehad. Net als de bankiers en de, en de toezichthouders en de politici. En wij misschien allemaal in deze crisis. Dat ze wel erg van de werkelijkheid waren afgedreven met hun uh, modellen. Ja. Nou, er is niks op een model tegen. Hè? Een model van de werkelijkheid die is een soort abstractie van de werkelijkheid. Daar is niks op tegen. Toen, uh, toen Isaac Newton bedacht hoe een appel viel, heeft hij ook eventjes de luchtweerstand weg, weggedacht. Nou. nou, kun je wel zeggen, ja, er is wel luchtweerstand. Wat doe je nou? nou dus, het is nuttig om vooronderstellingen te maken. Maar de, ja, de, economisch, de economische wetenschap is soms wel beland in een kwadrant waarbij de realiteit helemaal uit het oog is. Verloren. En vooral de mens. Ja, daar is de dus mens soms... is daar een super rekenmachine geworden die altijd alles precies weet, kon voorspellen... in elk geval geen, geen fundamentele, structurele fout de ene kant op maakt. Die wordt altijd gecompenseerd door een fout de andere kant op. Dus als je maar genoeg mensen bij elkaar optelt... zitten ze altijd precies goed, weten ze exact de prijs. Wat Terwijl ze de mens bieden. niet zo is. Nee, de mens is niet zo. En dat is vaak niet zo erg. Alleen juist in, in de financiële sector, juist als er kudde gedrag is... als mensen allemaal bij dezelfde bank gaan sparen... of allemaal in IJsland denken, winsten kunnen nemen... omdat er ja. een hoge rente is. En op verjaardag aan elkaar gaan vertellen van... dat oh, moet je ook doen, man. En dan, dat is allemaal irrationeel. Ja, dan moet je er wel rekening mee gaan houden. Een favoriete onderwerp of verjaardagen tegenwoordig is ook Griekenland. Spanje ja. komt daarbij en binnenkort komen er een heleboel andere landen In bij. Brussel. Brussel is ook een favoriete ja. land. Maar om met Griekenland te beginnen. Uh, ook vandaag weer onheilspellende berichten over Griekenland. Ja. Over, over het nu toch echt definitief wel uit die euro moeten stappen. Want het, het kan niet langer en die schulden lopen alleen maar op. En de maatregelen die aangekondigd zijn door Griekenland worden helemaal niet... die hervormingen worden helemaal niet uitgevoerd. Kunnen misschien niet worden uitgevoerd. Uh, heb jij hier nog een, een medicijn? Of een... Nou ja, je moet echt uh, goed. Je, nou, het medicijn is misschien de nuchterheid die je moet hebben als je naar dat soort berichtgeving luistert. Want we zitten, zijn ook toeschouwers in een, uh, een onderhandelingsspel tussen Grieken. Uh, Brusselse bestuurders, technocraten, politici in de landen. Er zijn allerlei onderhandelingsspelletjes die op dit moment gespeeld. Waarbij mensen elkaar hard onder druk zetten. Wie gaat wie redden? Wie doet welke concessie? We willen Griekenland wel redden, maar dan moeten ze eerst dit beloven. We willen wel een systeem maken dat we landen kunnen redden. We moeten de Fransen eerst eens beloven dat ze zich ook aan de afspraken houden? Of dat... En dat spel wordt heel hard gespeeld. En omdat wij in Europa geen duidelijk overlegorgaan hebben. Of iets van een, van een regering, waarin dat binnenkamers, hé, een soort katshuisberaad kan worden, kan worden bedisseld. Dat is dan een beetje een raar voorbeeld, katshuisberaad. Nou ja, zoiets zou je moeten hebben. Zo hopeloos, hebben. Ja, overleg. Hopeloos, ja. nou, maar soort, je bedoelt eigenlijk ook achterkamertjes. Een je beslotenheid. Ja. Hè, maar er is niemand de baas. Dus het moet allemaal op straat worden uitgevochten. Ja. Dus als wij zeggen, als je een Duitser hoort zeggen, Griekenland, het is nu te dol, ze moeten eruit, gooi ze er maar uit. Ja, dan doet hij dat niet alleen maar om ze kiezers te paaien. Dat is een belangrijke reden waarschijnlijk. En om, uh, om, om de Grieken echt. Uh, uh, omdat hij echt meent. Maar ook omdat hij wil laten zien dat Duitsland verder durft te gaan. dan de Grieken. En dan zeggen de Grieken weer: van. Oh, dit kan echt niet. En desnoods stappen we er wel uit. Nou, dat klinkt dan ook weer heel eng, want wat gebeurt er dan met Spanje? Dus dat spel wordt over de, over de publieke tribune eigenlijk gespeeld. En dat schrikken wij heel erg van, elke keer als er weer zo'n zet wordt gedaan. Maar dus niet alles is. Maar is, is jouw even advies is, uh... Niet, niet te veel schrikken. Gewoon rustig door blijven ademen. En wachten wat ze in Brussel nu met z'n allen Nee, ik denk wel dat je ermee moet bemoeien. En er iets over moet vinden. En wat vind jij bijvoorbeeld? Of, of mag jij niks vinden als commentator? Ja, nee, of? ik vind heel veel. Ja, nee, dat, Want jij dat vindt gewoon dat de, dat, dat, dat, we, dat de Grieken er gewoon uit moeten? Of? Nee. Dat nee. vind je niet? Nou, dit vind ik emotioneel wel. Ah. Ja? Dus, we krijgen nu de gespleten personen. Ja, nee, ja. Dit, dit, dit, dit, denk dat, Laat me dat, maar even liggen. Ja, kijk... Uh, ik heb wel eens een stukje ook geschreven. Dat, uh, dat uh, gooide Grieken uit de euro. Want ze hebben zich niet aan de afspraken gehouden. We hadden elkaar, met elkaar ook afgesproken dat we nooit een land zouden redden. Want ja, als je zegt... jongens, allemaal streng op je portemonnee letten. Maar als het niet lukt, dan helpen we je wel. Ja. Dan dan is meteen natuurlijk gaat niemand meer op zijn ja. portemonnee letten. Dus hadden we daarom hard opgeschreven, nooit iemand redden. Een soort opvoeden is dit eigenlijk. Hè? Dat hoe was met, allemaal. Omdat, we met ge... kinderen op, om, ja. omdat niemand de baas is, moest dat allemaal opgeschreven worden in Europa. Als dus vooraf ja. allemaal worden bedisseld. Nou, dat heeft niet gewerkt, want ze hebben, hè, ze hebben toch te veel geleend en te veel uitgegeven. Uh, zelfs gelogen over hun begrotingstekorten. Um, dus dan heb je iets. Nou, dan is het ook voorbij. Gooi ze er maar uit. Maar nou gaan we, je moet er toch uiteindelijk als een naar de kosten en de baten kijken van zo'n zo gebeurtenis. Dus dan word je een redelijk mens? Ja, en dan is het, denk ik, nog steeds uh, niet in ons belang. Zeker niet in dat van de Grieken, wat sommige mensen ook wel beweren. Van, hè, zijn ze lekker vrij, kunnen ze weer een goedkope munt nemen. Ook niet in het belang van de Grieken. Ook niet in ons belang om, om het te doen. Ja. En, uh, maar het gaat wel gebeuren misschien, maar dat is dan een ongeluk. Dat is het probleem, niet de oplossing. Juist. Want, want, want in diezelfde golf van emoties, van het mag niet langer duren... hoort natuurlijk de opmerking, die hele euro moet maar gewoon uh, ja. van de baan. Ja. En daar heb jij vandaag uh, toch wel wat belangwekkends over gezegd. De gulden weer invoeren, in theorie is het wel mogelijk... maar in de praktijk is het vrijwel onmogelijk. Je moet het eigenlijk zo zien. Toen we de euro invoerden, gaf elk Europees land... zijn eitje op voor de grote Europese omelet. De Duitsland... Die gaf zijn d op. Frankrijk leverde de frank in. Nederland kwam met de gulden. En ja, helaas, Italië kwam met de lieren. En vervolgens hebben we die euro-eitjes... tien jaar lang stevig door elkaar geklutst. Banken gingen over de grens bankieren. Grote Europese bedrijven gingen ook Europees ondernemen. En pensioenfondsen gingen overal beleggen. Bijvoorbeeld ook in Zuid-Europese landen. En zo werd de hele Europese financiële sector een grote mix. Nou, probeer uit die mix nog maar eens het Nederlandse eitje te halen. Zodat we de Nederlandse gulden weer kunnen invoeren. Dat is vrijwel onmogelijk. Ja, dit is, dit is iets, iets ouder, een ouder fragment dan waar ik op duidde. Maar dat maakt nou, eigenlijk niks uit. Want een tv-filmpje was dit. Dit is een tv-filmpje nou. waar jij aan, aan, aan gewone mensen zoals ik probeert uit te leggen. En dat doe je eigenlijk aan de hand van eieren en het klutsen van een omelet. Ja. De helft van de mensen vond het zo infantiel dat ze heel boos werden. Ze voelden zich als een jeugdjournaalkijker behandeld. Want je bent aan het uitleggen, je gooit al die eieren bij elkaar... dan wordt het een omelet. Ja, dan haal je munten maar weer uit. Het is een inside joke eigenlijk, want het is een economen uitdrukking. Van you cannot unscramble a scrambled egg. En Zalm heeft dat onder andere een keer hardop gezegd. Ja. Er is heel veel gedoe over geweest op de redactie, onder andere over, de, over deze bijdrage. Hoezo? Dat hebben wij ons laten vertellen door oh. chef Economie RTLZ Nieuws, Jeroen Wint. Op hun redactie, op de redactie van RTL. Ja, omdat ja. sommigen vonden echt, ja, maar ja. Zo, zo kan ja. je iets niet uitleggen. Terwijl het jouw missie volgens mij, en daar hadden we het net ook al over, is... om wel degelijk het zo uit te willen leggen. Nou, soms ga je dan misschien over het randje. En, uh, Jij vond het wel leuk. Uh, ik vond het heel leuk. Ik, ja, dat moeten we ook natuurlijk een beetje leren. Hoe je, dan, je, hey, hoe je dat dan in beeld brengt. We hadden het heel serieus gefilmd. Met close-ups op de handen die je ja. ja. Misschien had je het gewoon buiten in een weilandje moeten doen. Het was een soort half grap. Dus het zag er nu echt te serieus uit dat het een kookprogramma was. Maar, maar ik, ja, voor mij was het... Uh, voor, voor mij was het het, het het verhaal. Dit is zoals het zit. Uh, die dingen zitten door elkaar heen. Die financiële sectoren zitten door elkaar heen. En uh, je kunt dat niet zonder schade weer uit elkaar trekken. Nee, en feitelijk heb je daar vandaag iets, ook iets over gezegd. Uh, vandaag was jouw RTL Z-dag. Op de beurs. Op de beurs, ja. dat is de woensdag. Ja. En dan klink je zo. Duitsland profiteert onder andere van export naar, naar gebieden buiten het eurogebied. China wordt vaak genoemd, ook de VS, die kopen veel Duitse producten. Ze zitten ook net in de productgroepen waar nog wel wat groei was. Luxe auto's, machines om het maar simpel te zeggen. Nou, de Chinezen die breiden, breiden tot een nou, half jaar geleden flink uit in hun, in hun machinepark kochten Duitse machines en dan werden ze zo rijk dat ze ook een BMW wilden hebben. Zo ongeveer was het Duits succesvol samen te vatten. Maar dat houdt op als het echt misgaat in Europa. Het is ook een vertrouwenskwestie natuurlijk in Europa. De Duitsers zijn echt bang geworden dat het misgaat met de Monetaire Unie. En daar krijgen ze natuurlijk zelf ook buitengewoon veel last mee. En daarom trappen ze even op de rem. Okay, hoe gaat het op de markt verder? Nou, opvallend genoeg toen dit cijfer naar buiten kwam. Wat dus echt een tegenvallend cijfer was, dat wil ik nog even bijzeggen. Of alle analisten hebben gelogen toen ze hun voorspellingen deden. Toen schoot de koers omhoog. Uh, we staan op 312. Punten, bijna op 313 punten. AX plus 0,4 procent. Ook de euro ging omhoog op het moment dat dit cijfer naar buiten kwam. Nou, wat voor verhaal kun je daarbij brouwen? Misschien het idee dat als het wat minder gaat in Duitsland... dat Duitsland ook eerder in, zal instemmen met noodmaatregelen die, die nodig zijn... om de euro in een rustige vaarwater te brengen. Maar ja, nou praat ik de boel wel een beetje naar elkaar toe. Dat geef ik wel toe. Maar het zou lekker zijn als Duitsland wat meer voelt dat die eurocrisis pijn doet. Want dan zijn ze ook wat meer bereid om voor een uh, simpele oplossing te gaan. En zo horen we maar weer. Ja. Matthijs Bouwman neemt het wel degelijk heel serieus. Uh, economisch journalist en commentator vandaag op jouw dag bij RTLZ. Uh, wat betekent het eigenlijk concreet dat het jouw dag is? Dan sta je ja. op de beurs. Maar... Ja, ja wij, wij hebben, RTLZ maakt elke uur een, een nieuwsupdate, een, nieuws een nieuwsprogramma. Een nieuws, uh, met, met een groot economisch blok. En dat eindigt met, nou net als de Weerman met een, een stukje uit vanaf de beurs in Amsterdam. En dat is elk uur, soms elk half uur... een verhaaltje vertellen over hoe het gaat op de beurs in brede zin ook hoe het gaat met de economie, ja. met de actualiteit. En soms, zoals in dit geval, komt er dan, dit was een cijfer uit Duitsland... dat komt dan uit en dan een minuut later zeggen we er wat over. En dat is natuurlijk wel de sport. Ja. Krijg jij reacties erop? Is het uh, dus behalve van kijkers, maar is het ook een factor van betekenis? Moet jij, moet jij na, heel erg nadenken van... het is wel, wel degelijk van de invloed wat ik zeg. Ja, ik, ik ga natuurlijk niet het beursdag maken of breken. Maar bij individuele dat zou fondsen... Ja, dat zou, ja, goed, zo, die macht hebben wij niet, zie je. Nee. bijvoorbeeld, in Amerika, hè? toch wel een voorbeeld. Ja. Een zender die helemaal de hele dag over, echt over de beurs in enge zin ook gaat. Ja, daar kun, die kunnen toch wel de, de beursdag verpesten... Door een, door een bepaald bericht naar buiten te brengen. Nou, ik denk dat onze macht wat dat betreft wel meevalt, gelukkig maar. Uh, maar voor individuele fondsen moet je wel... Hè? individuele bedrijven moet je wel voorzichtig zijn... Uh, je kunt, daar kun je niet zomaar alles over zeggen als je het niet zeker weet. En als je het wel zegt en, en je weet het wel zeker, nou, dan zeg je het meteen natuurlijk. K maar krijg je dan ook de, de CEO's uh, aan, aan de telefoon? Dat gebeurt niet zo vaak. Maar af en toe word je wel gecorrigeerd, vaak dan door gewoon door de pers voorlichter hoor. Dan je, loop je terug naar het uh, kantoortje wat we daar ook hebben, en de redactieruimte. En dan gaat de telefoon al. En dan heb je, heb je, of heb ik het verkeerd gedaan, dat kan ook. Of er is iemand gewoon heel boos dat je iets onaardigs hebt gezegd over het bedrijf. En dat is natuurlijk het leukste, als je wel gelijk hebt en ze zijn wel boos. Ja, en dan? Dan loop je heel stoïcijns door. Nou, dan probeer ik een... Nee, dan praat ik met ze, dat is vaak telefonisch. En dan probeer ik nog even wat meer nieuws uit het bedrijf te halen. Want iemand die een beetje boos is, die laat natuurlijk veel meer ja, los... dan iemand die uh, bedachtzaam is. Zeker, de goede journalistieke spirit. In je boek schrijf je een econoom is een hedonist. Alleen hij komt pas aan het woord als er een crisis is... en ja. dus bezuinigd moet worden. Ja. Dat is wel een vervelende ja. spanning. Hè? Ja, Er was ooit zo'n reclame. Volgens mij schrijf ik er ook over. Echt zo'n reclame op tv. Uh, voor verf, waarbij ja. allerlei beroepen... Uh, uh, mensen met een bepaald beroep die verfden. Dus er was een bloemistenmeisje die verfde bloemetjes op behang en, enzovoort. En uh, de, de, de grondwerker ging met grote halen het witte witte En toen was de econoom en die zat het laatste beetje verf. Zat hij zo uit dat potje te schrapen als een soort kniert. Dat is toch het beeld wat mensen hebben van economen. Ja, maar daar worden we niet vrolijk van. Nee, maar dat is het e beeld. Dat is misschien ook een, een, een cognitieve dissonantie, noemen ze dat, geloof ik. Ja. Dat is niet het beeld wat economen van zichzelf hebben, die, die denken dat zij bestuderen hoe een land gelukkig en welvarend wordt. Ja. Vooral welvarend. Het geluk weten we niet zo heel veel van. Maar hoe je, hoe je blij kunt zijn en dat je veel vrije tijd hebt... en dan geld kunt uitgeven in het park en picknicken. Ja. Maar ja, dat wordt ons nooit gevraagd. We wordt alleen maar als het misgaat mogen we vertellen... waarom mogen we niet je meer mag picknicken. de volgende keer een half uurtje komen praten... Ja. over alle, alle mooie dingen van het leven. Leuk dat je er was. Bedankt voor je commentaren ook. En de Radio 1 Sportzomer gaat nu verder... met Robert Meder en Herman van der Zand. Dank je wel.